We willen beginnen met het Shema. Shema Israël. Yahweh Eloheinu. Yahweh Echad. Baruch Shenkeyvoh Malchutoh Leolam.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 U moet jawe uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. Amen. Dan willen we gaan zingen. kende ken de Psalm 92, tof Leodot la Adonai. Shoftim, Deuteronomium 16, vers 18 tot Deuteronomium 21, vers 9. Je moet mensen aanstellen die recht spreken en mensen die het recht bewaken voor het volk.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 Dan wil ik nog Psalm 148 uh, voorlezen. Halleluja! Loof Jaw uit de hemel, loof Hem in de hoogste plaatsen. Loof Hem als zijn engelen, Loof Hem als zijn legermachten, Loof Hem, zon en maan, Loof Hem alle lichtende sterren. Loof Hem alle hoogste hemel en water dat boven de hemel is. Laten zij de naam van Jaw loven, want toen Hij het gebood, werden zij geschapen. Hij heeft ze vast staan voor eeuwig en altijd. Hun een orde gegeven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 Amen. Dan willen we zingen, dat is Shalom Ra. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen die ik in Zijn naam op u mag heffen. YHWH Recha wie is Ja, er Isa Shalom. Ja, we zegen u en hij behoede u. Ja, we doen zijn aangezicht over uw lichten en zij uw genade. Ja, we verheffen zijn aangezicht over u. En geef ik u zijn shalom. Amen. En dan willen we als laatste lied Gadol Adonai zien. Ik wil nog een dankgebed uitspreken. Amen.